Dat is Radio Hazelt. Aangeschoven is Debbie Doek. Debbie, je hebt een vraagje aan de luisteraars. Hoe is met de bandjes. Precies, want elke maand even de banden op spanning brengen, rijdt veiliger en zuiniger. Moderne tijden, tijd voor het nieuwe rijden. Dat dacht ik.